De oppositiepartijen, ChristenUnie en CDA... hebben veel vragen bij de miljardenmeevaller... die minister Dijsselbloem gisteren bekendmaakte. Het gaat om 800 miljoen dit jaar... en 3 miljard in de hele kabinetsperiode. En het geld komt uit winst die de Nederlandse Bank maakt... op leningen aan probleemlanden. De staat heeft garant gestaan voor die leningen. Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer... wil dat er onderzoek gedaan wordt naar deze constructie. Dat zei hij zojuist in Tros Kamerbreed op deze zender. Ik vind dat wij als parlement ook een groot aantal deskundigen moeten raadplegen om te bezien of we hier wel verstandige stappen nemen. Bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer is een oordeel hierover vragen. Er kan een hoorzitting over belegd worden. Je, je merkt ook gelijk al de reacties vanuit de wereld van de, de financieel deskundigen. Dat men het al heeft over wisseldrukken en dergelijke benamingen. Dus even heel goed opletten hier met elkaar. CDA-kamerlid Pieter Heerma is het daarmee eens. Volgens hem lijkt het nu net alsof er geld wordt rondgepompt. Er hangt in ieder geval een, een, een zweem van, van creatief boekhouden omheen. en We moeten echt oppassen dat door allerlei boekhoudkundige werkelijkheden... het nu ineens lijkt alsof we veel meer geld hebben en er geen kritisch crisis is. Um, ik, ik ben hier ook zeer bezorgd over en ik ben het zeer met Arie Slop eens... dat de Kamer hier maar eens kritisch naar moet gaan kijken. Dan de meteoriet van gisteren. De totale schade door de inslag bij de Russische stad Tjeljabinsk... wordt geschat op 25 miljoen euro. En vooral veel ruiten zijn gesprongen door de klap. In totaal is zo'n 170.000 vierkante meter glas gesneuveld. Meer dan 1200 mensen raakten gewond. De gouverneur van de regio heeft gezegd... dat alle mensen die schade hebben geleden gecompenseerd zullen worden. Zo'n 20.000 mensen zijn nu in de regio Tjeljabinsk bezig... met puinruimen, gewonden te helpen en resten van de meteoriet te zoeken...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 De Belgische kindermoordenaar Mark Dutroux probeert vervroegd vrij te komen, zoals u waarschijnlijk weet. Twee weken geleden was de behandeling van zijn zaak maandag beslist de rechter of hij daadwerkelijk op vrije voeten komt. Maar dan wel met een elektronische enkelband. En nu is uitgelekt wat Dutroux wil gaan doen. Mocht hij vrijkomen, correspondent Joris van Poppel. Ik kan me voorstellen dat de werkgevers niet voor hem in de rij staan. Ja, dat klopt, dat de beseft Dutroux zelf ook. Uh, hij heeft gesuggereerd dat hij daarom maar kleine zelfstandigen uh, moet worden, bijvoorbeeld garagist, zoals dat in het Vlaams heet garagehouder, of misschien uh, loodgieter. Dat wilde hij zelf, maar de gevangenisdirectie heeft gezegd dat dat geen goed. Plan is, want daar heeft hij bijvoorbeeld helemaal geen diplomas voor. Laat staan dat hij klanten zou krijgen. Nou, Het zou erop neerkomen dat hij heel snel uh, in de bijstand belandt. En dat is absoluut niet de bedoeling. Uh, hij moet echt een, een baan hebben en een verblijfplaats. En ook dat heeft hij niet. Dus het was een plan, maar uh, weinig realistisch. Wat dus hij zou hij zo wel bezoek hebben gekregen... Ja, dat klopt. Uh, hij krijgt bezoek van, uh, van een paar mensen nog. Uh, een man uit Antwerpen bijvoorbeeld en een, een vrouw. Erika heet die. Dat is het enige wat we van die vrouw weten. Uh, die, die hebben hem uh, een, een verblijfplaats aangeboden. Want dat heeft hij ook nodig. Uh, om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke vrijlating. Uh, daar is sprake van geweest. Hij heeft met die twee mensen heeft hij, uh, gesproken. Die hadden een kamer leeg nog. Waar Dutro dan eventueel met een elektronische enkelband zou kunnen verblijven. Uh, maar die twee mensen hebben allebei... Afgehaakt. Dus dat gaat niet door. En eh, sowieso moet het maar gebeuren. Hè? Maandag eh, de uitspraak, want hoe groot is de kans op vrijlating? Nou, de kans is, is bijzonder klein. De gevangenisdirectie die zegt, ja, nou, dit, dit, de plannen van UTR, die zijn niet realistisch. En daarnaast is er ook een rapport van een team psychologen die zegt. hij heeft geen spijt. Deze man is niet veranderd, geen schuldbesef. Dus dat zou heel gevaarlijk zijn voor, voor de maatschappij om hem vrij te laten. Uh, nou, de rechter die, uh, heeft dat twee weken geleden allemaal aangehoord bij een hoorzitting. Slachtoffers en het verhaal van Dutroux zelf. En maandagmiddag uh, om twee uur krijgen we te horen wat het verdict zal zijn van de rechter. Maar de kans is bijzonder klein dat Dutroux voorwaardelijk vrijkomt. Een twee weken geleden zagen we even een korte glim van hem met, met een grote baard. Um, komt hij ook naar de uitspraak? Dat zou kunnen. Hij heeft daar, daar recht op. De rechtbank vertelde me dat ze, dat ze het nog niet weten. Dat hij, zijn advocaat zegt dat hij waarschijnlijk niet gaat komen. Maar hij kan tot op het laatste moment beslissen om wel te komen. Uh, ja, hij kan niet vaak de gevangenis uit. Dus zijn advocaat heeft in het verleden ook al gezegd... Uh, hij wil graag van dit soort gelegenheden gebruik maken, Maar het is natuurlijk wel een enorme beveiligingsoperatie. Dus de rechtbank hoopt dat hij niet komt. Hij mag het wel. Het lijkt erop dat hij niet komt. Het is een openbare zitting uh, maandag. Maar ja, tot op het laatste moment zal dat onduidelijk blijven. Dankjewel Joris, correspondent Joris van Poppel. Bij een arrestatie op de A50 is vannacht een politieman neergeschoten. Hoogstwaarschijnlijk is de man door kogels van zijn collega's geraakt. Een 37-jarige automobilist uit Wolvega negeerde stoptekens van de politie... waarop enkele politieauto's bij de achtervolging inzetten. Bij knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle werd de man tot stilstand gedwongen. En daarbij lossen de politie een paar schoten. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat de agent is geraakt. Hij is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht... maar verkeert niet in levensgevaar. Een jongen van 18, die was verdwaald in de Australische woestijn... is na drie dagen levend gevonden. De Britse jongen was de weg kwijtgeraakt... toen hij was gaan wandelen in de buurt van een boerderij in Queensland... waar hij als hulpje werkte. Hij wist zich in leven te houden door af en toe een klein slokje... van zijn contactlenzenvloeistof te drinken. En verder ving hij zijn urine op en dronk daar ook van. De moeder van de jongen zegt dat hij het avontuur heeft overleefd... door een survival training op de militaire academie van Sandhurst. Sport. In Hamar begint over een uurtje het WK Allround Schaatsen. Zowel voor de vrouwen als voor de mannen natuurlijk. In het vikingschip Sebastian Timmerman. Sebastian, toernooi wordt dus in Noorwegen gehouden. Hè. Leeft het schaatsen daar nog een beetje? Want eh, Buku doet het dit jaar natuurlijk niet eh, uitermate goed. Nee, nee, precies. Ze hebben wel een uh, groot talent hoor, in huis met uh, Sverre Loende Pedersen. Maar dat is een, uh, een jonge gozer. En dat is een beetje de vraag of hij uh, kan omgaan met de enorme druk die er toch op zijn schouders uh, rust. Zeker nu die bijvoorbeeld vorige week in Insel uh, toch wel uh, veel beter was dan Bukku. Ja, ik heb wel veel... Noorse supporters ook gezien, buiten. Maar uh, binnen is het nog behoorlijk leeg. Twee derde nog niet eens gevuld. Een, uh, minder dan een uur voor de start in dit vikingsi-pad. En het heeft hier in Noorwegen. dit toernooi heeft hier in Noorwegen toch uh, behoorlijke concurrentie. Bijvoorbeeld van het WK Skiën, dat op dit moment in Oostenrijk ook wordt gehouden. En veel Nooren blijven thuis om uh, naar de televisie te kijken. Uh, uh, er is ook nog een grote biathlonwedstrijd. Dus wat dat betreft heeft dit toernooi grote concurrentie van andere sporten waar Nooren ook goed in zijn. Want daar gaat het in Noorwegen vaak om als Noren er goed in zijn, komen ze kijken. Dan in, ja. Dus, uh, ja. precies. Dus er is ook nog maar de vraag of de Noorse supporters morgen terug gaan komen... als misschien de kaarten wel behoorlijk geschud zijn na uh, de eerste toernooidag bij de mannen. Want Kramer is natuurlijk de grote favoriet, hè? Ja, en bij de vrouwen is het ook een Nederlandse die natuurlijk het topfavoriet is? Ja, Irene Wust. En daar doet wel een Noorse mee. Twee Noorse dames doen daarmee. Marie Hemmer en Idania toen. Maar die zijn niet echt kansrijk voor het podium. Dus daar uh, moeten de Nooren het niet van gaan hebben. De Nooren zullen het echt van de heren moeten gaan hebben bij dit toernooi. Maar uh, nogmaals gezegd, het zal vooral afhankelijk zijn... hoe ze vandaag doorkomen op die 500 meter en op de 5 kilometer. Vanaf 2 uur gaan we je horen in langs de Lijn. Sebastian Timmerman. En van Hamar gaan we door naar het ABN amro nooi in Rotterdam. Daar is verslaggever Mark Brasser. Mark, Rotterdam al een beetje bijgekomen van die ja, uitschakeling... van de publiekslieveling Roger Federer. Ja, we zullen wel, we zullen wel moeten. Ja. Het is niet anders, inderdaad. Gisteren verloren van uh, Julien en Beneteau. Een verdiende nederlaag voor uh, Roger Federer. Ja, en het is dan jammer. Hè? Donderdagavond gaan dan de Nederlanders eruit. En dan heb je zoiets van, nou goed, Vederen zitten er nog in. Ja, en die gaat er dan uh, op vrijdagavond uit. Maar goed, als we naar het lijstje kijken met de halve finalisten. Uh, eventjes naar vanavond. Hè, als de mensen kaartjes hebben voor vanavond. gehoopt hadden dat ze Vederen zouden zien. Nou, dan zien ze dan dus die Julien en Beneteau. die fantastisch speelde tegen Federer. Als hij dat vanavond ook kan laten zien, dan, dan, dan is het een genot om naar te kijken. Hij speelt tegen een landgenoot. De Fransman uh, Gilles Simon. Die staat in de top 15 van de wereld. Dus qua tennis en qua, namen is het misschien, of qua naam is het misschien uh, ietsje minder. Maar uh, het zijn natuurlijk wel geweldige spelers die hier staan. En wat voor uh, finale verwacht jij? Wie gaan er winnen dus ja, vanavond? Ja, nou, ja, kijk, we hebben, ja, we hebben ook vanmiddag natuurlijk nog. Om dat verhaal over die mooie namen dan nog maar even af te maken. Del Potro natuurlijk vanmiddag een Grand Slam winnaar. Hij speelt tegen Grigor Dimitrov. Die op den duur misschien wel eens over een jaar of 4, 5, 6 misschien wel eens de nummer 1 van de wereld zou kunnen worden. Dus ja, er valt voldoende te genieten hier. In ieder geval die halve finale van vanmiddag tussen Del Potro en Dimitrov... belooft een hele mooie wedstrijd te worden. Ik denk toch dat Del Potro door zijn ervaring net aan het langste end trekt. Ja, en als Benetou dan vanavond het spel kan spelen wat hij gisteren tegen Federer liet zien... dan zouden we morgen, maar dat is nog te vroeg... zouden we morgen Del Potro-Benetou in de finale kunnen krijgen. En dankjewel, Mark Brasser. Voetballer Romeo Kastelen vervolgt zijn loopbaan bij Volga Nizhny Novogrod. Kastelen die mag zich tot aan het einde van het seizoen bewijzen... bij de huidige nummer 13 van de hoogste Russische competitie. Kastelen, die één keer voor Oranje uitkwam, was al lang op zoek naar een club. Hij vertrok afgelopen zomer transfervrij bij het Duitse HSV. Ik zeg één keer, maar voor mij was het, was het meer, was het tien keer. Um, en Bij HSV had hij uh, vaak last van blessures en daardoor moest hij ook vertrekken. Ja, in Frankrijk en Duitsland staan tientallen kilometers file richting de wintersportgebieden. Ik vertelde het u net al. Eh, AWB, Kees Kwaks, jij weet natuurlijk waar het eh, nu op dit moment het ergst is. Dan begin ik even dicht bij huis. Mark, bij Rotterdam korte file op de A20 richting Hoef van Holland. Bij Rotterdam Centrum, drie kilometer. Ja, de wintersportdrukte die is op gang gekomen. Nou, dat begon eigenlijk al vroeg vanochtend, om van een uur of acht, half negen. Frankrijk en Zwitserland druk, maar echt de, de zwaartepunten zie, zie je toch in Zuid-Duitsland en in Oostenrijk terug. Van west naar oost naar de A14, de route via Brekens-Bloedens. Daar ligt de Vendertunnel, daar is het wachten voor, de, voor die Vendertunnel. In Zuid-Duitsland de route via Ulm dan naar Fussen over de Fernpas. Ook daar heel veel vertraging. Langzaam rijden eigenlijk vanaf Ulm tot aan Fussen. En dan sta je in de file voor de, voor de grenstunnel. En ook over de fern pas je ongeveer een half uur tot 40 minuten extra vertraging. Dan de regio München. Nou, de vertraging begint zo'n beetje net ten noorden van München... net voordat je op de Ringweg komt. Dan, uh, dan gaat dat via de Ringweg langzaam naar het zuiden... en dan slingert het zo langzaam Oostenrijk in. Dat betekent een stukje op de A8 en een stukje op de A93... Eigenlijk staat het vanaf, vanaf München-Noord tot aan knooppunt Intel staat het op een aantal plaatsen vast. En ook mensen op de terugreis, ja, daar is de situatie ook niet al te veel beter. Vanuit Oostenrijk op weg naar Zuid-Duitsland, ook daar sta je eigenlijk voor alle grensovergangen toch wel regelmatig in de file. En die files lopen door tot München-Noord en dan wordt het langzaam wat minder. Dankjewel, Kees. Nog een keer het belangrijkste nieuws. Oppositie wantrouwt miljardenmeevaller DNB. Schade meteoriet 25 miljoen euro. En lange files dus naar de wintersportgebieden. Dat is over dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Tros in bedrijf. Twijfelt u over uw WOZ-aanslag? Loop dan binnen bij een nvm makelaar voor een WOZ-check.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 Dit is Radio 1. Tros in Bedrijf. Bas van Derven. Nou, Werven. Goedemiddag, dit is Tros in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlandse bedrijfsleven. En elke zaterdagmiddag blik ik met twee gasten terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. We hebben helaas maar drie kwartier. Maar dat gaat bijna lukken, zou ik zeggen, want er is nogal wat om op terug te blikken. Aan tafel vandaag, studio, in de studio Henk Gunnik, algemeen directeur en mede-eigenaar van Kip Caravans in Hogeveen. Dat is inderdaad in het Hoge Noorden. Hij redde in 2010 de kervenbouwer van een wisselondergang. Een tweede wisselondergang, want dit was de tweede keer dat de tent failliet ging. En er gaat nu de Chinese markt op. En ook aan tafel Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit Nijrode. Sinds 2000 directeur van Financieel Denkwerk en Adviesbureau... Dat adviseert op het gebied van financieren, beleggen. en de daarbij behorende regelgeving. Juist. en toezichtvraagstukken, dat klopt. Heren, goedemiddag. Ja, goedemiddag. goedemiddag. Dit was de goede omschrijving. Heel goed, ja. Ja, ja heel, heel blij. Ja. Even naar meneer Gunning. Want volgend jaar bestaat Kipkerven 80 jaar. Maar ik zei het al, dat niet veel gescheld of dat jubileum was nooit gehad. Want 2007 en 2010 ging het bedrijf failliet. En u kocht het in 2010 van de curator na het faillissement. Een failliete boedel. U was over boedels gesproken eigenaar op dat moment van boedelbak. Die canariegele verhuurkarretjes waarmee je je huisraad kunt verplaatsen. Dat klopt toch? Ja, dat is correct. Maar, ja. maar nog één dingetje rechtzetten... Ja. Uh, Kip zelf is niet failliet gegaan in 2007, maar dat was het moederbedrijf. Okay. Kip was een winstgevend bedrijf op dat moment. Alleen die viel onder een holding de H2-groep en die ging failliet. En wat zat er in die H2-groep behalve Kip Caravans? Uh, Chateau Caravans in België, okay. Lunar in uh, Engeland, uh, Kabe, Kabe in, uh, uh, in Zweden. Uh -huh. En die zijn allemaal opgehouden te bestaan of zijn die ook weer als losse... Nee, en nee, nee, Kip heeft uh, in 2007 uh -huh. naderhand de merkrechten van uh, een aantal merken teruggekocht. Van Chateau en uh, Juist. Beierland en dat soort zaken. Dus in België een uh, Beierland? was uh, een Nederlands merk toch ook, nog niet? Nee, of dat thuis? was een Engels merk. Engel Beierland? Ik zou het niet verwachten. <laughs> een Engels merk. Ja, yeah, Ja, ja, ja. ja. Boy. Um, maar dit is toch wel even, u komt uit de Boedelbank. Welke chemie heeft een trekhaak voor u? Is dat, kan je dat zo zeggen? Nou, eigenlijk ligt de oorsprong in het feit dat wij uh, een paar jaar ervoor gekeken hadden uh, naar een productielocatie en wat zaken eromheen. De crisis was toen net uitgebroken. Uh -huh. Dan denk, je, ja, je kan alles zelf kopen, maar als er een bedrijf failliet is, is dat uh, iets aantrekkelijker. En op dat moment uh, kreeg we net te horen dat het Alpenkreutse was gegaan. Die Alleen waren we daar voor... net te laat bij. Vouwwagens maken ja, die, Ja, die maakten vouwwagens in Sliedrecht. Ja. En uh, toen we daar keken was eigenlijk alles al weg. En er was voor ons uh, was eigenlijk niets meer te halen. Maar het bleef knagen. Nou, en toen op een gegeven moment... Uh, we hadden in, bij Boedelbak een nieuw concept ontwikkeld... voor een, uh, een soort hardtop. Omdat je een design aaningwagen kon uh, gaan bouwen. Mm -hmm. Met een huisje lukt dat niet. En toen hebben we op enig moment uh, dat te laten ontwikkelen in Thailand... door iemand die al voor ons aaningwagens produceren... Mm -hmm. En toen wij in 2010 van die reis terugkwamen, toen uh, liet hij het aan mijn vrouw zien. En die zei, joh, het lijkt, uh, het lijkt wel op een caravan. En by the way, uh, fiets gaan, las ik net in de krant. <laughs> en met het, in het achterhoofd van Alpenkreuzer hadden ja. wij zoiets van... Uh, ja, daar moeten we nu snel bij zijn, want anders... Ja. Uh, Uw vrouw zei in de krant, lees ik net, dat is gaan. Ja, daar heeft ze inmiddels wel een beetje spijt van. Ja, maar <laughs> dat wou <ik> maar zeggen. <laughs> maar dat is toch wel, wel opmerkelijk toeval. Toen dacht u meteen, dan ga ik eens bellen hoe dat zit? Nou, maar in het achterhoofd van dat uh, andere gebeuren. En ja. op dat moment uh, hadden wij zo'n zes, zevenhonderd uh, aanhalingwagens al uit Thailand gehaald. Mm -hmm. Die assembleren wij. Ja. Uh, en we waren op zoek naar een andere locatie, om, uh, dat wat, uh, wat iets groter was, om dat mm -hmm. toe te gaan doen. Ja, en dan zijn we, toen zijn we eigenlijk met de curator in gesprek geraakt. We waren daar als eerste. En uh, zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Ja, het caraventje gaan rollen eigenlijk. Ja. Ja, zo heet dat nu. Ja. We gaan straks uitgebreid verder praten. Want, uh, uh, even over China, nieuwe koers. Is, is er een grote campingmarkt? Zijn er veel Chinezen die op dit moment al met een klapcaraventje ergens naartoe gaan? Ja, er zijn al vijftig campings in, uh, in heel China. Ja? Oh. Dat is natuurlijk ja, op, de, op de schaal van China helemaal niks. Nee. Dat is net zoveel als er bij ons in de polder staat waarschijnlijk. Ja, ja. Maar het is als groeimarkt bestempeld. En uh, de verwachting is ook van de Chinezen zelf. dat dat de komende vijf tot tien jaar uh, explosief gaat groeien. Chinezen die het liever in een verlengde Audi A8 rijden dan in een gewone. Ja. of in een verlengde BMW 7 dan in een gewone. die gaan met een caravan naar een camping. Dat gelooft u toch niet? Ja, dat gaat echt gebeuren. Ja. En, maar wel anders als in Nederland. Okay. Ze gaan misschien niet met die caravan achter de Audi. misschien laten ze hem zelfs wel brengen op de caravan ja, ja. of op de camping. Hm. Maar het gaat wel gebeuren, ja. Ja, nou, we gaan straks uitgebreid verder, Blauw-Winning. Ja, uh, Jaap Koelewijn, kampeer je er zelf? Of, uh, nee. Over mijn lijk. <coughs> Vreselijk. Ja. Dan ja. hebben we nog een half uur om daar veranderingen aan, aan nee, te brengen. Nee, dat gaat niet lukken. Dan moet je op zo'n matrasje slapen en daar een douche waar 50 andere mensen douchen. hou op. Nee. Vreselijk. Nee. Als er destijds gevraagd wordt: moet je je geld zetten op kip? Wat had je dan gezegd als beleggingsadviseur? Als beleggingsadviseur? Ja, als, uh, uh, ja nee, dat wil ik. Moet je maar kijk, je moet een onderscheid maken. Ja. Um, uh, meneer Gunning, uh, die is geen belegger, die is on ondernemer-investeerder. Ja. En als je verstand van een bepaalde markt hebt, of je verstand van een bepaald product en mm -hmm. je weet hoe je iets moet maken en je moet het verkopen, uh, dan ben je natuurlijk spekkoper als je iets uit een faillissement kunt kopen. Want ja, je haalt daar de leuke onderdelen uit en de minder goede onderdelen laat je zitten. Die je lekker Dat probeerde CVC met de SNS, dat mislukte eventjes. Ja. Maar als je dat handig speelt uh, en daar een beetje goed in bent, dan kun je natuurlijk voor een appel en een ei. Uh, kun je iets kopen? Allee, je moet wel ervoor overtuigd zijn dat je het kunt doen. Ja. Dus als ik er iets wat mogen zeggen, ga ik had me eerst afgevraagd. Heeft deze meneer verstand van dingen in elkaar knutselen en het ook weer verkopen? Hm. Want de meeste mensen kunnen wel knutselen, maar die kunnen niet verkopen en omgekeerd. En iemand die het allebei tegelijk kan, nou, dat is natuurlijk wel een interessante gedachte om je naar te kijken. Ja. En het gaat goed. Nou, ik ben absoluut a Ge Geen knutselaar. hè? Helemaal niet. Dan moet je een, iemand aannemen die kan knutselen. Nou, dat, uh, laat ik zo zeggen, de, de, de aanhangwagens die wij uit Thailand halen, ja. uh, daar, uh, daar zit een ondernemer, Harry Sprangers... die heeft voor ja. uh, Driese Aircraft gewerkt. Uh, die maakte die trollies en woord van vliegtuigen. Lucht, ja. Ja. Ja, heel oog, geloof ik, hè? Ja. ja. ja. En, uh, en in een later stadium heeft hij vliegtuigkeukens gebouwd... en uh, was hij verantwoordelijk voor die divisie in de Verenigde Staten. En de eerste, toen wij met de curator in gesprek waren... Uh, toen hebben wij naar, uh, naar een onderzoek van twee weken zijn we afgehaakt. Juist omdat u net zegt, dat het uh, te technisch was voor ons. He, die, die fabriek was voor ons een black box. Mm -hmm. En uh, toen kwamen we eigenlijk, toen hebben we iedereen afgebeld. En in een later stadium, uh, toen belde ik de heer Sprangers op. Die vroeg, god, uh, waarom heb ik niks meer van jou gehoord? Want ik had net die, uh, jou, die mooie, uh, dat nieuwe ontwerp laten zien... En die hebben het uitgelegd. ja, ik, uh, ik ben daarvoor opgeleid. Ik heb uh, vliegtuigkeukens gebouwd. En ik bouw nu aanhangwagens En een caravan is een keuken op wielen. Dus ja, dat is, uh, dat dat is mij op het lijf ja. geschreven. Ja. <laughs> Precies. Ja. ja, dan moet je wel een ja. beetje hebben. Ook geluk hebben. Hier, we gaan zo verder ja. praten. Want hoe maak je een bedrijf winstgevend dat twee keer failliet is gegaan. En hoe groot is de kans dat beleggers in SNS ooit één cent zullen zien. Daar gaan we zo onder meer verder over praten. Eerst gaan we terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Oh. Hm? Weekoverzicht. Weekoverzicht. En dan zeggen we plechtig. En hierbij verklaar ik het jaarcijferseizoen voor geopend. 2012 was een rot jaar. Een sterk jaar. Een bewogen jaar. En eigenlijk verkondigen de bedrijven bij de presentatie van de jaarcijfers één gemeenschappelijke boodschap. In Europa is nauwelijks geld te verdienen. Luister maar naar de topman van Heineken. We hebben mooie groei behaald in Zuid-Amerika, Afrika. Ook in Noord-Amerika en, en uiteraard uh, Azië. Uh, Europa wat onder druk. Ja, en ook navigatiespecialist Tom, Tom kwam met cijfers. Mensen kopen minder navigatiekastjes. En de Malaise op de automarkt werkt ook niet echt mee. TomTom Tom probeert juist die terugloop van de verkoop van navigatiekastjes op te vangen... door met autofabrikanten in zee te gaan... door daar standaard die kastjes uh, ingebouwd te hebben. En dan um, worden er minder auto's verkocht, uh, Ja. ja. Oh dus het zit gewoon echt niet mee. Soms zit het mee en soms zit het tegen, luidt het devies. Bij de ING zit het in ieder geval tegen, want de komende drie jaar verdwijnen er daar weer 1400 banen. En dat komt omdat u en ik minder naar de bank gaan. Wij zien dat onze klanten een hele andere manier van werken met de bank voorstaan. Uh, men wil veel meer direct uh, werken, uh, veel meer online en ook veel meer mobiel bijvoorbeeld. Dat betekent dat we op een hele andere manier onze diensten aan klanten moeten aanbieden. Al dus Jan Homme, de baas van ING. En dan terug van niet helemaal weggeweest, het recessiespook. Nederland is voor de derde keer in vier jaar tijd in een recessie beland. Ja, een triple dip En het CBS verkondigde die sombere boodschap. Maar gelukkig zijn er ook pluspuntjes. nou ja, Die krimp die we nu zien is natuurlijk een stuk minder sterk dan in het derde kwartaal. 0,2 procent valt wel mee. Zelfs iets beter dan de krimp van Frankrijk en Duitsland. Kijk, we doen het dus beter dan Frankrijk en Duitsland. Uit CBS-cijfers blijkt dat de Nederlandse economie wordt gered door de aantrekkende export. Maar wat is dan de grote boosdoener? Ah. Inderdaad, heel mooi huis, maar de woningmarkt zit een beetje tegen... want die is niet zo heel very fine. Mensen verhuizen niet, kopen geen nieuw huis... dus ja, dat betekent dat er ook geen nieuwe woningen gemaakt worden. Aan de andere kant ja, heeft het ook uitstralingseffecten... naar nou, bijvoorbeeld meubelzaken, het, doet het zelfzaken. Ja, die, die zitten nu echt in zwaar weer. Dus ja, die woningmarkt die tast de hele Nederlandse economie aan. Maar de redding is nabij, want het kabinet heeft deze week... met een aantal oppositiepartijen een akkoord gesloten... om de woningmarkt uit het slop te trekken, zoals hij zelf zei... Slop met een p. Tja, hoe gaan we dat akkoord trouwens noemen? Volgens mij denkt woonakkoord de rading. Het heilige huisjesakkoord. Woonblokakkoord. Het woonblokakkoord, met verwijzing naar de minister Blok. Dat akkoord moet ervoor zorgen dat ons huis geen blok aan het been wordt. Mark Calon, voorzitter van Edes, de woningcorporatie Koepel, heeft, er, uh, heeft nog wel een tipje voor minister Stef Blok. Meneer Blok, kijk toch te een boekhouder en te weinig als een ondernemer... en kijk toch veel naar vandaag en te weinig naar morgen en naar volgend jaar... Vooruitkijken dus. De mooiste reactie op het, het akkoord komt van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die zeggen dat het akkoord de komende jaren zijn werk moet doen. Weekoverzicht. Weekoverzicht. In de studio praat ik verder met Henk Gunning, directeur van Kip Caravans... en Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit Nijerode. Niet in ons weekoverzicht hier, maar wel in het nieuws deze week. Uh, Jaap, ik wend me even tot jou. Volgens de Vereniging nee. van de Effectenbezitters... was er geen wettelijke grond om SNS-reaal te nationaliseren. Gisteren diende die eerste dag uh, uh, bij de Raad van State. De VEB noemt de nationalisatie buitenproportioneel. Uh, je kan je afvragen, is de minister buiten zijn boekje gegaan? Heeft hij te snel gehandeld? Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk dat de rechter daar maar zijn oren over moet vellen. Kijk, de, de cruciale issue bij SNS is SNS, SNS Property, Fast, Property Finance met de vastgoedpoot. <coughs> en als je daarop inzoomt, dan is het de vraag... er is een rapport uitgebracht van een andere taxateur... dan de gebruikelijke taxateurs. En dat was veel negatiever dan de voorgaande rapporten. Mm -hmm. Ja, En waar het aan gaat, heeft nou die derde taxateur... de werkelijkheid echt onder ogen gezien... en ze vertelt andere taxateurs en de accountant van... jullie zijn heel hard bezig geweest zaken onder het tapijt te vegen... Ja. en onze taxatie is realistischer... Het is natuurlijk wel zo dat de minister er belang bij had... dat hij een duidelijk signaal had om de boel te kunnen nationaliseren. Ja. Want ja. als iemand vertelt van ja, ah, dat valt allemaal wel mee met die vastgoedportefeuille... en doe er wat extra bij, dan komt allemaal Dan goed. kan je dit wapen niet uit de kast je halen. Dan kan je het wapen niet uit de kast halen. Ja. En Ik vind nationalisatie heeft als voordeel... dat uh, er is nu een duidelijke eigenaar en een probleem-eigenaar Die moet mm -hmm. ook oplossen, het probleem. Ja. Uh, er is een harde ingreep gedaan bij de... Kapitaalverschaffers, ja, en daarover is de VB boos. En ik kan me die boosheid ja, goed voorstellen. 700 bezwaarschriften zijn er gekomen, dat is nogal wat. Ze groepen op, nee, zijn toen 10.000 en in Nederland. Ik, ik geloof dat het VB voor 5700 mensen opkwam. Ja, daarom. dat zijn dan beleggers, dat zijn mensen die hebben aandelen of die ja. hebben inderdaad een, een, een achtergestelde obligatie. Ja. Uh, toch is het zo, strikt juridisch genomen, ik moet laten vertellen: word je onteigend en word je ook onteigend gestript van al je rechten. He? Je ja. bent als aandeelhouder, <coughs> heb je niks bij nee. de Raad van State, kan je niet in beroep. Dus als er de rond 25 februari Een uitspraak komt, die inderdaad zegt... nou, procedureel, hè, want dit is een bestuursrechtelijke ja. uh, uitspraak. Procedureel heeft de minister zijn werk goed gedaan. Er is juist onteigend deze nationalisatie. Klopt en is door een ringetje te halen. Dan heb je dus niks meer. Dan kan je nee. helemaal niet naar de rechter. Nee, dat, dat vind ik inderdaad een ernstige zaak. Het zou voor de werking van de rechtsstaat... of gewoon voor de werking van het rechtssysteem... goed zijn als deze beslissing werd getoetst. En... Mm -hmm. uh, uh, al, zou, al zou je in formele zin gelijk hebben als, als overheid, dan vind ik dat je, uh, ook omdat een goede samenleving zich kenmerkt door een goede rechtspraak, hmm. dat je uh, de ex-beleggers van SNS die onteigend zijn, al of ja. niet terecht, uh, de, de mogelijkheid biedt om in de, op de gebruikelijke manier uh, nog in bezwaar en beroep te gaan. Ja. Even, even ja? op de stoel van de advocaat van de duivel ja. gaan zitten. Hè? Laten we dat ook eens doen. Ik stel, ik ben belegger geweest in Lehman Brothers. Ja. En uh, ik zag het niet aankomen wat er allemaal gebeurde. Sterker nog, mijn eigen bank had gezegd, u moet daar ingaan. Dat is een mooie Amerikaanse Dieke zaakbank. Bonoots, helemaal goed, ja. Je zit erin, je hebt geld, de tent valt om. Je bent weg, het is gewoon ja. klaar, einde oefening. Zo is het leven toch voor een belegger. Dan moet je toch niet janken als SNS-reaal wordt onteigend? Um... Je moet niet janken als je, je geld kwijtraakt als belegger. Maar als daar een beslissing achter zit van een overheid, die mogelijk, en ik zeg niet dat ze is, maar mogelijk een eigen belang heeft, ja. namelijk het in handen krijgen van een hele tent. en dat laten met eventueel winst kunnen verkopen, ja. of verzekeringsdochten samenvoegen, dat kun je allemaal voorstellen. dan vind ik dat zo'n beslissing toetsbaar moet zijn. Hm, hm. Maar dan komt nog, meer, nog een keer het verhaal, bestuursrechtelijk hè? kijken naar de procedure ja. wat de Raad van State doet. Ja, daar, daar gaan we niet in op inhoudelijke dingen als, had dit wel gemogen op dit moment en is er niet inderdaad nog een winstbelang euh, of bejag van de overheid ja. erachter. Want die kan niet meer naar de rechter toe. Nee, Hoe dat, gaan we dat nou, nou lappen? Uh, ja, misschien <laughs> moet de minister eigenlijk zo eerlijk zijn om te zeggen ja. of zo sportief zijn om te zeggen, nou, ook al hebben jullie de formele zin geen rechten. Ja. Ik neem een van de koollijk besluit, of wat dan ook van week. In deze procedure ik aan de houders dat. weer recht te geven. Ja, precies. En want ik heb het met Jan Maars Slachter over gehad. En die zegt: Ja, het is bizar. Ik ben onteigend. Ja. En uh, het enige wat toch telt is de procedure correct uitgevoerd. Ja. Was daar inderdaad die uitslaande brand? Nou, dat wil ik wel geloven bij SNS. Mm -hmm. Maar hoe het verder is uitgevoerd ja. en of inderdaad er geen alternatieven waren geweest. En op wat voor gronden is nou tot stand gekomen... dat dat vastgoed veel minder waard was. Ik vind dat die beslissingen, die uitgangspunten... Ja. moeten wel getoetst worden. Ja, we gaan zo even over het koninkbesluit. Henk Gunning, wat vindt u ervan? Nou, Ik, ik had nog even een vraag. Je, het doet zich ook niet de rare situatie voor... Dat, uh, of de unieke situatie dat de, op de beurs... dat geschreven poets en kools... Ja. Op, die die moeten afgerekend worden op enig moment. Maar ja. bij nul waarde is dat dus niet mogelijk. Nou, nee, er is geen koers tot zand gekomen. Dat nee. is het probleem. Het aandeel is op een gegeven moment weg. Ja, het is ongelost. Ja, dus, uh, ja. Uit het maar... computergeheugen van de beursgeschap Maar is daar al een oplossing voor? Nou, Want... daar wordt aan gewerkt. Uh, het, het grappige is... Uh, de, de, de, de is Air Amsterdam, Amsterdam heeft even een kwartiertje de handen weer opengezet omdat uh, transacties tegen elkaar weggestreept konden worden. En die zijn uiteindelijk wel afgewikkeld. Maar dit is een hele bizarre situatie. Want in economisch opzicht zijn die aandelen nul waard. Maar ik ben niet in staat om te leveren. Ik ben ook niet in staat om af te nemen. Nee. Dus wij spreken over iets wat, ja, wat, wat in cyberspace dwen is. <hijntje> het is een soort <hijntje> Star Het is er niet meer. <hijntje> bent u zelf een van de gedupeerden? Zat u in? S nee nee, nee absoluut weggepakt? niet. Ik, ik ben een paar jaar geleden gedupeerder geweest uh, bij de crisis toen ik had wat ING aandeeltjes die uh, heel snel naar beneden gingen. Het ja. hebt gewoon een pechvolgend niet gedupeerd. Nou, een pechvogel ook misschien niet. Het is ook een beetje dommigheid of onkunde. Ik denk als je in een bedrijf investeert... en dat, of je daar nou letterlijk instapt, zoals bij een kip doen... Of je, of je koopt aandelen... dan moet je goed jezelf afvragen ja. wat voor type bedrijf het is... hoe dat in elkaar zit. Ja. En ik moet zeggen, ik, ik heb het nooit gerealiseerd... dat de verhouding met de balansen, hoe dat met de banken hoe dat werkt... met zo'n enorm vermogen, zo'n ja. hele kleine balans en alles wat daar... Dus ja, iemand die zich op SNS vergalopeert... heeft dat echt aan zichzelf ja, te danken. Ik bedoel, dat was toch wel breed bekend. En moeten ze ook niet janken? Absoluut niet, ik. Nee. Kijk eens. Over, eh, of, die... Als ik ja. één opmerking mag maken... Ja. Nog, wat ik eigenlijk wel bizar vind in het hele gebeuren... Ja is dat er nog een, uh, een aflossing is gedaan. Ik meen dat dat vorig jaar was. Ja, participatiewijs participatieswijze ja. december afgelopen jaar. Ja, dat jaar. vind ja. ik echt niet kunnen. Ja. Maar, dan kreeg je weer een bijzondere figuur... op het moment dat SNS niet had afgelost... dan hadden ze zichzelf feitelijk failliet verklaard. Ja. En dan was het proces onbeheersbaar geworden. Er is in de pers aandacht aan besteed. Dat was een rare beslissing. Op economische gronden, maar op juridische gronden ja. was het zo... als men besloten had niet af te lossen... Ja. Niet aflossen, gewoon alleen maar als SNS in staat van faillissement zou verkeren. Ja, ja maar dat... als je dan houder bent van achtergestelde obligaties... dan voel je je toch wel... Uh, gepakt. Flink gepakt, ja. ja. ja maar dan ja. had je ze moeten verkopen. Zo gaat het met beleggen. Ja. Ja. Nee, ik, nee, okay. ik, er wordt heel snel gesproken over... ik ben gedupeerd en dergelijke. Mm -hmm. um, als je een achtergestelde lening koopt... dan staat in die voorwaarden dat je laag op de, op de ladder staat. Dus een probleem heb je als de link omvalt... En wat wij elkaar altijd hebben lopen aanpraten in het land... is dat, nou ja, daar ook een beetje terecht van... Uh, houders van bankobligaties, de reguliere obligaties... Ja, daar mee. die krijgen altijd al terug. Ja. ja, en als de wereld down eens een keertje vergaat... dan kom je eens van een achterstelde obligatie ja. uit de beurt. Ja. En ik ben het, ben het ten principale met uh, Dijsselbloem eens... dat hij het recht heeft om de houders van achterstelde obligaties... mee te laten delen in de ellende. Dat is all in the game... Ja. En als econoom vind ik uh, dat als je de zaak geïsoleerd zou bekijken, dan kun je nog zeggen, had ook de houders van reguliere obligaties een herkut gegeven. Maar dat had het vertrouwen in het Nederlands banksysteem in ten brede zwaar aangetast. Ja. Dus nou, die politieke beslissing is genomen, die partijen niet mee te laten delen. Maar als je het echt gewoon netjes had willen doen, hè, als je het heel klinisch had bekeken, had je moeten zeggen. Er is een verlies. Dat wordt nu bij een nationalisatie gerealiseerd. En dat verlies, dat verdelen wij over de, de, de, ja. de crediteuren. Aanhouden iedereen. achter, Klaar. zal ook Allemaal meebetalen. Oeps. Obligatiehuis. Niet de hele landen. Zo gaat het. Ja. Overigens nog op jouw ja. vraag van of wij gedupeerd waren met SNS. Ja. Uh, we hebben eigenlijk met, met ons bedrijf hebben we daar nog een, uh, ja. een stukje voordeel bij gehad. Okay. Want het uh, propertyfonds, hè, wat uh, behoorlijk ja. onder water stond, die, uh, die hebben aardig wat panden verkocht, om het zo maar te zeggen. Die zaten ook behoorlijk in het Hof van Saksen in, uh, ja. in, in het Drentse, waar wij vlakbij zitten. En uh, wij, zo wij zochten een, een uh, groot, uh, grote hal voor. Uh, de stalling en service voor caravans. Bij ons om de hoek. Was die te koop. En uh, juist door dit hele gebeuren. dat heeft ons miljoenen gescheeld. Om die hele goedkope hal. <laughs> en dat was van, van, een, uh, van SNS property fund. Kijk, dat was even onderhandelen. <laughs> dat hebben we voor een keurige prijs gekregen. Dus uh, wij, wij hebben Zij geen klaar. U, u, u, u zou door een <laughs> linkse journalist als een aasje getypeerd ja. <laughs> worden. Uh, van er is wat te koop. deze uh, is kip te caravan te koop. Komt het met. Hop, meneer Gunnik duikt er bovenop. Ja. Bedrijfshalletje vrij. Hop, had zo'n okay. idee. Uh, blikje polen opentrekken. Jij ja, zit even nu advocaat voor de duivel te spelen, hoor. Maar doel, u nee, bent ondernemer. Ik, ik, ik, ik zie als een redder de engel. Ja, u doet het werk voor God, ik begrijp hem. Bedankt voor het een kompje. Ja. Ik wil ja. nog even terug naar de, de mogelijkheid om uh, Duitsland koninklijk besluit te laten doen. Ja. Laten we even naar de andere, het andere uh, waar die in het nieuws kwam deze week. Onlangs nog, gisteren zelfs. Ja. Ineens een meevallertje van 3,2 miljard. Geweldig. Wij krijgen er 800 miljoen per jaar bij. En die heeft Dijsselbloem ontdekt... door een garantiestelling van de Nederlandse Bank... eigenlijk te kapitaliseren. Ja. Leg dat nou eens uit, Jaap. Hoe werkt dit? Is het nou zo dat als ik uh, een, een 100 euro leen aan een Griek... dat, ja. ik, die, dat ik de garantie dat het terugbetaald wordt... nu verkocht heb aan de staat... als ja. de Griek niet betalen kan, wat gebeurt ja, maar er wij dan? Denken dat, Is dat het? Wij denken... Kijk, uh, ja. de Nederlandse Bank heeft... heeft uh, Geld uitgeleend aan via allerlei Europese constructies... aan het uh, verkerende Europese ja, landen. Precies. Um, nou, die, die, die rentes in die landen zijn gedaald, want de ECB uh, neemt er ook maatregelen. Ja, en misschien gaat die crisis wel een beetje afnemen. Nou, in elk geval is het zo dat uh, de risico's die men verbindt aan die leningen, die zijn minder geworden. En daardoor zou je kunnen zeggen, uh, je zou je rente kunnen verlagen... maar je hebt die rente al afgesproken. Maar het, omdat de risico's lager zijn geworden, kun je hmm. zeggen... ja, de Nederlandse Bank hoeft minder te voorzien op die lening... hoeft minder uh, daarop af te schrijven. Uh, nou, nou, dan, ja, dan, precies. De hypothetische nou, kans is kleiner ja, geworden dan het risico. Exact. Komt. Ja. Dus we verhangen de, die garantie kennelijk van... DNB naar de staat. Ja. En uh, omdat nu de, de staat verantwoordelijk is... en DNB niet meer... gaat DNB extra winst maken. En dan zeggen we dat we rijker zijn. Zo begrijp ik het ongeveer. Ja, het is een, het ik is heb een... ervoor doorgeleerd. Ja. Maar ik heb het ernstige gevoel... dat ik bij de neus word genomen. Dit is een vestak-broekzak uh, uh, constructie, toch? Je hebt pas winst gemaakt... als iets gerealiseerd. Kijk, uh, uh, ik, ik, ik zeg als financiersman altijd... Uh, profit is an opinion... Cash is real. Dus het geld moet gewoon <laughs> eerst op de rekening van ja. de Nederlandse staat staan. Dus inderdaad, die Grieken, Spanjaarden en uh -huh. alle, alle andere volk, die moet eerst het netjes hebben terugbetaald. Ja. En dan kun je, je zeggen, ik heb die winst gereden. Dus we kunnen dus stellen dat deze socialistische minister, want dat is hij van financiën, ja. uiteindelijk gewoon een ordinaire speculant is. Hij uh, zeilt heel scherp aan de wind. Dat <laughs> ik zei het wat harder, maar ja. Ja, ja en, en kijk. Het probleem is natuurlijk, wij, wij praten hè? Wat, wat, wat er gebeurt... wij moeten ons aan de 3%-norm houden... dan gebeurt er een ongelukje met het uh, woningakkoord. Hè? Mm. Het, uh, daar sluit je er een van de carnavalsakkoord voor... wat je toch ja, per jaar extra geld gaat kosten. Er zijn zo links en rechts nog eens een tegenvaller. Hij wil niet komen met de boodschap dat hij uh, gaat bezuinigen. Dus wat gebeurt er maandagmorgen... moeten de ambtenaren op het departement kopen. En hij zegt, jongens en meisjes... Ga een list verzinnen. Ja. Doe eens iets geks. Doe eens iets geks. Nou, en, en ziet. Uh, Onno Ruding heeft ooit een probleem opgelost door te zeggen... wij boeken deze betaling niet op 31 december, maar op 1 januari. <laughs> ja. ja, als je, een, als je op, op kasbasis boeken houdt, dan heb je in een bepaald jaar de winst. Ja. Dat gaat door de volgend jaar, maar dan zie je dat volgend jaar wel weer. Ja. Um, er worden ook rekensommen gemaakt van de staat heeft zoveel uitgeleend aan de Abin Ambro, Er komt dit een dividende terug. Dus ja, eigenlijk spelen we wel een beetje kiet. Nee, hierop die risico's. Maar ik merk dat als meneer Dijsselbloem dit in een normaal bedrijf had voorgesteld... dan had hij bij de CIVO mogen komen en had hij twee, twee mogelijkheden gekregen... of een keer een goede cursus ondernemersfinanciering mm -hmm. volgt, dat je het spelletje echt liet begrijpen... of gewoon gelijk een outplacement traject in. Uh, want dit is natuurlijk gewoon doorredenering. Er moet ergens geld gevonden worden. Ja. En kijk, en het achterliggende motief begrijp ik wel... want men heeft nu geen zin om in een recessie nog verder te gaan bezuinigen. Nee. Dus je gaat een verhaal schrijven dan ga je naar Brussel toe. Zeg je maar in dit Brussel... was toch wel een beetje doorzichtig om met zo'n verhaal ineens te komen... van nou, we hebben 3,2 miljard gekozen. Ja, ik vind het even een van de mooiste voorbeelden. Even mooiste voorbeelden uh, in Amsterdam heb je het Java-eiland, het ligt midden in het ja. water. Mm -hmm. En in Amsterdam is het zo dat volgens de ruimtelijke ordingsbesluit moet je 30% groen hebben ja, als je op een kleine eiland zit met een hoop water gaat, dat wat lastig. Toen heeft de gemeenteraad een besluit genomen dat luidde... blauw is groen. Dus er werd gezegd, het water fungeert ja, het als groen. groen. Ja, knap hè? Ja, je hebt dus iets anders gedefinieerd. Ja, ja ik moest meteen weer terugdenken aan de cel- en leaseback-constructies... die we jaren geleden hadden, waarbij we alle bedrijfsvoorraden... en de, ja. alle, alle bedrijfsassets verkochten om dan die weer terug maar te ik huren. Ik heb zelf dus ja. hele grote moeite. Ja, je hebt ook wel een student die stelde ervoor... overheid moet... Uh, Snelwegen aan pensioenfondsen verkopen en er mm -hmm. wordt er geld voor betaald. En dan gaat de overheid volgens huur betalen voor die snelwegen. Waar ja. de overheid een heleboel geld in zegt ja, en dan die huur gaat die eens kapitaliseren. En, en mensen begrijpen, mensen, het is dus heel moeilijk om mensen duidelijk te maken dat je met een boekhoudtruc... Nooit. Geld kunt nee, verdienen. Dat zijn de studenten die eigenlijk direct een outplacement traject in moeten. Nou nee, die gaan <lacht> gewoon daarna bij de overheid werken. Want met hun <lacht> eigen bedrijf gaan we beginnen, gaan we beginnen raken stoppen, Juist, We gaan zo uitgebreid over kipcaravan praten, want die gaan naar China. Heel ja. veel kip hebben ze daar, maar we gaan eerst ja. naar de kolom. En die komt van de hand van Danny Mekic, oprichter van consultancybureau New Team. Een baksteen koop je in de winkel. Een bijzondere baksteen wordt op maat gemaakt. Maar als we duizend bakstenen nodig hebben, bellen we de groothandel. En bij een miljoen stuks is het misschien verstandiger een orde te plaatsen bij de fabriek zelf. Maar dan heb je alleen nog maar de bakstenen. Het gebouw dat uit de bakstenen verrijst hangt onder meer af van het doel van het bouwwerk... en van de hoeveelheid aanwezige expertise. Je kunt de bakstenen zelf gaan stapelen. Maar als het er veel zijn en de constructie is complex... dan doe je het misschien toch verstandig aan een architect, een of meer bouwtechnische ingenieurs... en genoeg metselaars erbij te betrekken. Wat een gedoe. Gelukkig zijn er steeds meer fabrieken die prefab-huizen en kantoren leveren. Zij maken het leven een stuk makkelijker. Organisaties zijn net bouwwerken, maar dan niet gemaakt van bak, maar van bouwstenen. En organisaties willen veranderen en innoveren om zo optimaal mogelijk te kunnen gedijen. Maar de wereld om hen heen verandert steeds sneller en dus moeten organisaties steeds sneller bouwen en verbouwen omdat die tijd er niet is en men vaak te laat begint met veranderen... bestaat er een levendig acquisitie- en overnamemarkt rondom kleine start-ups. Maar die markt is moeilijk, veel overnames mislukken... en het blijkt ingewikkeld om het gekochte bedrijf goed te integreren in het bestaande bedrijf. En de waardebepaling blijft een lastig vraagstuk. En daarnaast, hoe vind je de juiste start-up die aansluit... bij de huidige en toekomstige behoeften en problemen van grote bedrijven? Andersom is een veelgehoorde klacht onder innovatieve startende ondernemers... Ja, ik wil graag van waarde zijn in de ontwikkeling van het grote bedrijfsleven. Maar hoe weet ik als kleine ondernemer welke van mijn innovaties geschikt zijn om naar hun markt te brengen? Nou, de oplossing is simpel. Een innovatiehaven waar de grote olietankers en kleine speedbootjes elkaar kunnen vinden. Een organisatiebrede of brancheoverstijgende plek waar om prefab start-ups wordt gevraagd... waar bedrijven, grote bedrijven, een aantal van hun lastigste uitdagingen en hun grootste wensen op tafel kunnen leggen. Een soort marktplaats, een vacaturebank van problemen, uitdagingen aan de ene kant... en aan de andere kant oplossingen en start-ups. En een vooraf afgesproken som geld voor de persoon of het bedrijf... dat een prefab-oplossing weet te bieden. Een openbare aanbesteding van problemen dus eigenlijk... Iedereen met een oplossing mag zich melden. Zodat innovatie iets minder riskant wordt, een meer zinvolle innovatie plaatsvindt... en de markt van start-ups beter aansluit op de vraag van de grote logge olietankers. En dat zei Danny Merk, iets van consultiebureau New Team... in zijn column terug te luisteren op trotsinbedrijf.nl. In de studio Henk Gunnik, directeur van Kipcaravans... en Jaap Koelewijnhoek, hoogleraar corporate finance aan de Universiteit Nijrode. Ben je eens, uh, meneer Gunnik, met dit, uh, dit pleidooi? Een soort marktplaats voor innovatie, stelt hij voor? Ja, ik, um, ik, ik eigenlijk heb ik wel een ik beetje... Hoor ik hoor nee, maar u gaat het nou, Nee, weer. niet helemaal. De, de markt <laughs> moet zijn werk doen, vind ja. ik. Als je, en als je goede plannen hebt... Um, dan is er ook altijd wel een bank die dat wil financieren. Hm. En dat is niet altijd makkelijk, maar die zijn er echt wel. Tenminste, dat is onze ervaring. We hebben uh, onlangs met een stel ondernemers... bij de Rabobank in uh, Utrecht gezeten. En... Um, nou, daar hebben wij ook zo'n rondje gedaan. Want een aantal mensen die wat problemen hadden daarmee... Die, die gooiden wat op. En daaruit bleek ook, ik geloof dat de Rabobank... Uh, 10% extra... Uh van een brandstotaal aan financiering hadden uitstaan al ten opzichte van het jaar daarvoor. Nou ja, is dat volgens mij ook wel het laatste en enige bank in Nederland, omdat het een coöperatieve bank is die dat, die dat doet, volgens mij. En, uh, ja, die nog uh, iets uh, makkelijker is met het vergeven van krediet. Of niet Nou, die RABA is niet gemakkelijk, hoor. Nee, want, nee precies. Hoe zal nee, nee, je het bij de RABA een tijdje geleden op ogen? Nou, waar je doorheen moet, dat wil je niet weten. Maar RABA heeft natuurlijk wel sterke uh, wortels in de lokale of Nederlandse markt. Ja. Zit niet aan een staatsinfuus. Um, maar wat, wat ik eigenlijk al een beetje hoor zeggen is dat een, uh, een bank heel sterk let op: van ja, het klinkt wat, wat niet helemaal correct, maar het is de vent, de tent en de cent. Hè, van, ja. Er wordt gekeken van wat voor mannen of vrouwen ja. gaan ons geld te geven, wat voor soort bedrijf is het. En dan wil de bank wel instappen, want je kunt natuurlijk heel veel in modellen stoppen en in profielen en, en de kredietanalist laten bekijken. Uiteindelijk gaat het er ook om van. Hebben de mensen aan wie we geld geven ondernemerservaring? Ja. Ze, kunnen ze met risico's omgaan? Eh, kunnen ze tegen stress? Kunnen we ze vertrouwen? Dat is ook een hele belangrijke En, en Dan blijkt toch wel de kracht in dit geheel van, van een bank die regionaal opereert, zoals de Rabobank, hm. die kent zijn klanten toch wat beter in het algemeen. Ja. Nou, ja. En, en, en dat kan geldt... snel beslissen, want ik bedoel, ten opzichte. Op lokaal niveau, Het beslissingstraject van. is veel korter bij de Rabobank dan bij andere banken. Dat en komt en, inderdaad. Dat duurt door de hebt. crisis misschien wel iets langer. Ja, ja. Maar dan nog, dat is ja. veel sneller dan bij andere banken. En wat denk ik ook meespeelt. Dat is uh, dat bij de Rabobank ook de, laat ik zeggen, de, je contactpersoon. Voor, he, voor, voor jou als bedrijf. Bij ons is dat al 15 jaar hetzelfde. En ik heb meegemaakt bij andere banken dat je de ene kwam de andere voorstellen... en dan had je die en die en dan moet je elke keer je verhaal weer uitleggen. Dus ja. die persoonlijke binding is ook een stuk meer. De nieuwe accountmanager. En dat doen ze vrektig ja. goed. Ja. Ja. En, en, ik wil ook wat dat betreft, want u zit al een tijd in het bedrijfsleven... sinds 2010 uh, dus met kipcaravans. 1934 opgericht ooit door Jan Kip. In de hoogte me nou, laten vertellen, 10.000 kervens gebouwd. In Nederland, ja, correct. ongelooflijk veel. 2010 kocht u het van de curator. Uh, hoeveel mensen heeft u nu aan het werk? Uh, tussen de 50 en 60 mensen. Ja, dat is echt enorm ingekromp, want ooit 700 man dus. Uh, nou, wat... toen wij het kochten van de curator... Ja. toen uh, werkten er nog 62 mensen. Ja. En vlak daarvoor uh, in het begin van het jaar iets van 80, 90 hm. mensen. Ja. Nou, nou koopt u zoiets, hè? Het is een paar keer geprobeerd. 2007 was er dus een, een doorstart eigenlijk, heeft u net verteld. Ja. Je ziet toch dat die markt terugloopt, dat het aantal mensen terugloopt. Wat doet je dan besluiten om in een... Crisis, Want 2010 wist we al echt dat er een crisis aan de gang was. Waar we met de eerste dip volgens mij nog bezig ja, Maar uh, uh, wat doet je besluit om geld te investeren in een caravanbedrijf... waarvan je denkt, nou, het is iedereen het geprobeerd. Uh, de tent, de vent en de cent, zeiden we net. Wat heeft de vent dan, dat hij dit wel kan? Nou, het is niet wat Jaap net zei, dat het werk van God is. Nee. Maar, uh, nou, nee, we hebben, daar, we hebben daar echt heel goed en serieus naar gekeken. Mm -hmm. En later met de heer Sprangers uit Thailand er ook bij. Ja. Wat wij, wat, het verschil wat wij konden maken op, op technisch gebied in de fabriek. Ja. Daar zagen we kansen. En uh, ik denk ook een beetje door de ervaring die wij met Boedelbak hebben. Met het hele distributiekanaal. He, het, het succes van Boedelbak is, is toch een distributiekanaal geweest in ja. de afgelopen mm -hmm. 20 jaar. Het is een soort top of mind product geworden. Dat als je vervoersproblemen hebt. Dat dan zie je Dan, dan een boedelbak. Ja. En uh, ja, we, we hadden daar wat ideeën en kansen over. En dat de markt. De markt is ook echt. Laat ik zeggen, de hele omgeving in die markt is ja. toch wel een beetje verouderd, of ingesukkeld, ingeslapen. En alle, alle manieren om die markt opnieuw aan te pakken. Ja, ja die, die, liggen, die liggen eigenlijk uh, toch wel helemaal open. Ja, dus je... Het is een beetje hoe, hoe Michiel Muller destijds uh, dat roepmobiel heeft, uh, ja. heeft aangepakt. Je moet goed kunnen. Market, eigenlijk. dat ja. is een belangrijke. Ja, absoluut. Maar daarnaast, ik las vanmorgen een stuk in het AD ook eh, waar u geïnterviewd wordt. Uh, je moet ook iets aan de cultuur doen. Want je komt in een bedrijf waar al die mensen staan. Die stonden al gervens te bouwen. Die gaan het nu onder nieuw management doen. Ja. Maar daar heeft u flink te bezem door gejast volgens mij. Hè? Ja, laat, laat het zo. Wij, wij kwamen na verloop van tijd erachter dat er, een, uh, dat er nog wel was wat oneenigheid in de club was. Mm -hmm. en, uh, en wij wilden het gewoon anders doen. Niet, niet, niet alleen op marketinggebied, maar ook intern. En toen hebben wij gezegd, als we het anders willen doen... dan moeten we echt alles anders doen. Dat betekent dat niemand meer op dezelfde plek zit. Uh, wij wilden op een andere manier caravans bouwen. Dat moest wat efficiënter gaan. Het bouwen van een caravan dat is zo'n 70, 80 uur. En als je dat goed en snel wil doen... of, of althans geen vertragingen wil krijgen... Dan, dan heb je heel veel... Uh, ja, het klinkt een beetje echt oer-Hollands, orde en netheid nodig... En, uh, en dat hebben wij geprobeerd met een aantal, uh, op een aantal manieren. Hoe, dat op die manier, want hadden... witte jassen? Nou, het begon al eerder dat wij de productielijn... waar een soort krommingen liepen, op, op één productielijn van ja. gemaakt hebben. En heel overzichtelijk alles in celstructuren hebben opgedeeld. Hm. Ja, Net dat, als bij dat een iedereen... automobielfabrikant. Eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. wel. Hè, want wij, Kip is ook op, op, voor de helft een assemblagebedrijf. Wij ja. maken alleen zelf de vloeren en de wanden. En uh, de daken en dergelijke zaken. Maar heel veel spullen die komen al via de magazijnen... via de toeleveranciers bij ons binnen. Ja. En dat wordt bij ons in elkaar gezet. Ja, En dat moet op een hele goede en efficiënte manier. Zeker als je een wat kleinere speler in de markt bent. Zoals wij dat bij Kip zeiden. Ja. We zitten toch een beetje in een niche-markt. En uh, dat hebben we eigenlijk van aan. Uh, ook zonder concessies wilden wij dat op die manier aanpakken. Ja. Nou, dan had u inderdaad meneer Sprangers bij u... die vliegtuigkeukens gebend was te bouwen, ja. die dat wist. Uh, dan kan je die efficiëntieslag maken. Maar inderdaad ook de cultuur. Want ik las ook dat u inderdaad mensen verplicht... om in witte jassen te werken. Ja, witte overals. En, of witte ja. overals. Gewoon oh, een soort klinisch, technisch laboratorium... waar kervens worden gebouwd. Ja, en ik Waarom doe kan je u dat? verzekeren dat dat is nog... Uh, op zich is dat al uh, iets om daarmee te beginnen. En dat zou over, in Amsterdam misschien nog beter te verkopen zijn... dan in Hogeveen. En, uh, maar we hebben toch uh, uh, in die 2,5 jaar dat wij nu bezig zijn, denk ik dat wij wel een keer of vijftien uh, ook de hele fabriek in de vergaderzaal hebben gehad. Mm -hmm. Dat was er dertig jaar daarvoor nog nooit gebeurd. Ja. Emoties? Ja, nee, oplossing. kip? Uh, nee. <laughs> nee, maar ook echt hebben geprobeerd uit te leggen wat de reden erachter is. Ja. Ja, je kan wel zeggen van goh, je moet in de witte overal lopen. Maar, uh, mm. maar daar hebben we echt moeite voor gedaan om het hele en productieproces zou ter, zou uit te leggen? Zou Amsterdam beter kunnen. Nou, dat mensen daar iets misschien ontvankelijker zijn... voor, uh, voor andere manier van werken of uh, zaken. Oké. Okay. Ja, ja. In het Noorden zijn we iets, iets... Stugger. Stugger misschien. Ja. Dus, gezegd. Ja. Bent u een, een, een gerund? Ja, ik, ik kom met Meppel zelf. Oké. Okay. <laughs> ja. En ik heb dus. achter de fabriek vroeger op school gezeten. Dat is, uh, ja? Ja. Kijk eens aan, zeg. Kent u ook de, de, de, ja, de absoluut, cultuur bedoel, van de mensen? Ja, absoluut. Oké, okay, maar dat is dan wel gelukt. Nou gaan we naar China, want het vizier is daarop gericht... Uh, u zei net al, 50 campings zijn er nu. Dat is niks. De staat bouwt die campings, neem ik aan. En u zei net, van, nou, toen zei ik, wat gaan we verder over praten. Hoe gaat u dat nou doen? Want u bent nu kip uit Nederland, met een, met een klein clubje. Hoe ga je die Chinese markt op? Dat is nogal een markt, als het een beetje tegen zit. Ja, nou, ik, ik weet niet overigens of de staat al die campings runt. Ik denk, okay. denk wel een hoop. Maar uh, ja, China, China is, uh, heel veel bedrijven, is allemaal... Uh, of 100% van de staat, of er ligt een connectie met ja. de staat. Maar China investeert wel in, het, in, in vakantiebeleving, laat ik het zo maar zeggen. Helemaal. De, de, staat, de leisure market is voor de, voor, voor, de, voor de Chinese overheid, daar staat een, een stempeltje op, om ja. het zo maar te zeggen. Ja. En dan heb je in China ook nog, uh, uh, ik geloof dat er 26 provincies zijn... en die, op provinciaal niveau wordt er dan ook nog weer extra geld beschikbaar gesteld. Uh -huh. En het gaat niet zo dat, dat ze dat geld krijgen, de Chinese ondernemers, maar ja. die, uh, die krijgen dat op een soort renteloze manier. Ja. En uh, kijk maar wanneer je dat weer terugbetaalt. Okay. Ja. Hoeveel concurrenten heeft u inmiddels die caravans bouwen in China? Dat zullen er best wel zijn. Nou, die bouwen zijn ja. er niet zo gek veel nog, okay. maar die, uh, die distribueren er zijn er een paar, een paar Duitse merken. Duitse merken. Ja. Dus u sluit u daarbij aan? Bent u even groot als die Duitse merken? Nee, ja, we beginnen nog maar. De eerste caravan ja. moet nog die kant op. Oké. Okay. Laten Want hoe kom je dan dat... dan binnen? Want dat lijkt me dat is interessant. Hoe kom je dan Welk China Welke ambtenaren met... koopt u om. <laughs> ja, even <een> bezig <laughs> met de naam. Noemen. <laughs> nee, nee, nee. We hoeven geen ambtenaren om te kopen. De, in augustus is er het eerste uh, de Chinese uh, congres geweest... eigenlijk over de hele caravanbranche en mm -hmm. camperbranche. Uh, en daar werd eigenlijk... Er waren een aantal gastsprekers uit de Verenigde Staten... uit Japan en uit Korea... En uh, vooral de Amerikanen hebben hun uitgelegd hoe je een, een campsite moet uh, opzetten oh. en runnen. Dat is natuurlijk, uh, de eerste twee waren namelijk alweer gesloten. <laughs> omdat er geen, geen kerf is. Een beetje het kip of het ei discussie om maar ja, ja. uh, zo te zeggen. En uh, ze hebben gezegd: van, ja, je moet, je moet in ieder geval een aantal faciliteiten voldoen om die. Uh, die campings goed, hè, de, dat je daar geld aan kan verdienen ja. En dat gaat niet alleen met het, uh, het neerzetten van een caravan. Dan heb je een goede shop voor nodig. Dan moet je spulletjes verkopen en dan moet je op nou, een aantal manieren aanpakken. Ja. Waarom, waarom zou een Chinees een kipcaravan kopen? Want als die mensen dat iets uit Duitsland komt... Hè, de Chinezen vinden het alweer veel geweldiger. De ja. verlengde Audi's en dergelijke. Waarom koopt hij een kipcaravan en niet een Duitse? Nou, ik denk dat de meeste, als je het aan de gemiddelde Chinees vraagt... Duitsland, Nederland, ik weet niet Mark, of ze het verschil weten. Hè, want nee. uh, Dat is Europa. Hebben de Duitsers ook wel eens moeite mee? Hè? <kijst> <kijst> ja. nou, nee, maar als je, wij denken ook uh, dat iedere Chinees hetzelfde is. Ja. Maar degene die in, uh, in de Oostkust en de Westkust... dat zijn compleet verschillende volken ja. gewoon. Ja. Maar dat heeft te maken met... Uh, als je in, uh, dat geldt zelfs voor auto's. De, de auto-industrie, ze hebben allemaal fabrieken ja. in China... ook waar die auto's geproduceerd worden... En toch willen heel veel Chinezen, zeker de wat rijkere Chinezen... die, wil, die willen die auto uit Duitsland hebben. Er moet een geïmporteerde auto uit Stuttgart ja, zijn. Hij mag niet van, zijn gebouwd in... De... Nee, en kwaliteit, kwaliteit is vreselijk belangrijk voor Chinezen. En, en staat ook. Ja, staat ook. En als daar een bepaalde historie aan zit... we staan met kip, 80 jaar. Het is ambachtelijk werk. En uh, ja, daar hebben de Chinezen hebben daar geld voor over. En onze partij die dat, uh, waar wij contact mee hebben... dat is dus een private club... En die, uh, die hebben een aantal van hun partners... die zitten al een beetje in de, in de outdoor market. Hè. Die uh, ontwikkelen uh, bij ski-resorts uh, artificial snow, uh, snowscooters en al dat soort dingen. Die hebben daar ook importeurscontracten voor, voor ja. heel China voor. En het idee is dat uh, ja, die bergen, die, uh, hè, kan je vier maanden per jaar kan je daar skiën... en acht maanden per jaar gebeurt er niks. En ze willen eigenlijk dat soort uh, parken... Uh, onder andere gaan gebruiken ook om camping-sites. Want de Chinezen willen wel activiteiten op die camping-sites hebben. Oké. Okay. En daar moeten ze dan met een caravan naartoe. Maar gaan we dan inderdaad grote snelwegen zien... waar inderdaad de Audi A8, wat ik al gekscherend zei... is een, een, een, een kipkerven uh, naar een berg toe slurt. Nou, sterker nog, ik denk die Audi A8, hè, wat je in Nederland ook ziet... als je dan op een knopje kan drukken en er komt zo'n konische trekhaak eruit... Mm -hmm. Ja, dat is voor Chinezen dat geweldig, al zouden ze die kerf nooit meenemen. <laughs> ja, dat is een, de status. En het, uh, dat is in China is dat echt een dingetje. Ja, nou, was het, nou is het wel zo, hè, in, in Europa dat uh, uh, met alle respect kamperen. Dat, dat doen we niet. Die gaat naar een hotel als dus je een beetje kan betalen. Als je een Audi 8 uh, kan betalen, ga je niet op een camping staan met een wc-rol, smorzelende armen en een in sporcelende mond. Nee, de op opkomens is het leuk. Die vinden het er zijn, maar dat is ook de ja, ja, ja, ja, nee, Dat, ja, dat ja. is heel ja. efficiënt. Nee, nee, dat denk je waarschijnlijk omdat je zelf niet op de camping komt. Ik zelf niet mee. nee. Nee, nee. <laughs> en ik kan je verklappen. Ik ben uh, met mijn vrouw, zijn we vorig jaar uh, met onze shelter... Het, het kleine gebakje zoals wij dat dan wel eens noemen, op stap geweest. Uh -huh. En daar komt werkelijk iedereen, van de directeur tot Jan ja? met de pet op... die kampeert. Echt overal. Alleen het kamperen, wat uh, de meeste uh, mensen van onze leeftijd zeker... Nog, en die altijd niet gekampeerd meer hebben... en dat hoor ik uh, het van uh, Jaap ook al zeggen... Dat heeft ermee te maken dat wij nog een beeld hebben. Het toiletrolletje onder de arm. Precies. Nou, ja, nou, en ik kan dat je verzekeren dat de, dat de meeste sanitaire units op die campings, mm -hmm. die zijn beter dan bij de meeste mensen thuis. En er zit alles op <laughs> okay. en aan. Moeten misschien eens gaan kijken. Ja. We moeten het hierbij gaan laten. Heel jammer. Aan het eind van de uitzending vraag ik altijd ja. aan mijn gasten: wat is het opmerkelijkste wat u aanstaande maandag de eerstvolgende werkdag gaat doen? Meneer Gunnik. Wij gaan naar onze conceptstore in uh, Roemont. Waar wij een, uh, als eerste fabrikant. Een shop in de shop bij de vrijbuiter hebben we opgericht. En uh, daar hebben wij een opening met uh, een aantal mensen van het personeel. Kijk al, en dan komen alle nieuwe sheltertjes. De kipjes, die staan er in de rij. Ja, die staan er in de rij. In allerlei kleurtjes tegenwoordig. Ja, wat gebeurt er maandag aan opmerkelijks? Um, Heel veel natuurlijk. Nou, maar ik wacht meestal voor mijn, mijn kindertjes, dat is ah, ook leuk. Ook leuk. Um, ik moet nog een rapport afmaken. Een visitatie, een rapport voor het pensioenfonds... waar ik uitvoerig met het bestuur over heb gediscussieerd. Oh. Maar mijn grootste hobby is het nakijken van een stapel tentamens. Wat gezellig. Dat Wat is zo roerend en ontspannend. <laughs> en Ik hoop dat mijn studenten even aan me denken vandaag. Ja. Als er OP boos staat, out placement, dan weet je waar je staat als student. Ja, ja dat, dat is goed. Ja. Ja, goed, ja, goed dan. ja. Dankjewel. Ja. Dank je wel. Dank, Ja, hoogleraar Corbett... Finance aan de Universiteit Nijrode En Henk Runnik, directeur van Kip Caravans. Tos in Bedrijf, het zit er weer op. Na het nieuws van twee uur wordt er geschaadst op deze zender... bij het WK Allround in Hamer. Ja, dat betekent dat u straks op de ijzers moet... en dat u de wielen moet missen. De Tross Autoshow is er niet deze week. Althans, niet fysiek op de radio. Maar kunt u uiteraard wel volgen. Er gebeurt nogal wat op onze Twitter- en Facebookpagina's. Er staat van alles en nog wat. En wij zien u gewoon volgende week heel graag ook in de Autoshow. Dit was Tos in Bedrijf.